Gilmore had verlaten, waar ik met hem de mogelijkheden had besproken voor een rechtszaak in het belang van Lady Glyde, keerde ik terug naar Holborn, waar Marion Helkamp mij vol ongeduld in de kleine zitkamer opwachtte. Ik heb Laura naar bed gestuurd om wat te rusten. Ik dacht dat het beter zou zijn als ik jouw nieuws het eerst hoorde. Wat ik Mr. Gilmore gezegd? Wel, nou, hij was niet erg vermoedigend. Bedoel je dat hij nog steeds weigert om te helpen? Dat niet. Maar alleen als hij hem het bewijs kunnen leveren... dat hij als het meest belangrijke beschouwt. En wat is dat? De juiste datum van Laura's reis van Blackwater Park naar Londen. Volgens hem kan er zonder die datum geen sprake zijn van een rechtszaak. Wat? Toen Laura hier is om alles te kunnen bewijzen? Hij heeft mij de moeilijkheden uiteengezet die wij zouden ondervinden, Marion. En die zijn niet gering. Wij zouden volgens hem weinig kans hebben de zaak te winnen. Onze enige hoop is het verschil te kunnen aantonen... tussen de datum van de overlijdensakte... die door de dokter is getekend op de 25e juli... en de datum van Laura's reis naar Londen. Als wij kunnen bewijzen dat die plaatsvond op laten we zeggen... de 26e of, of de 27e. Dan zullen we sterk staan. Dan is Mr. Gilmore bereid de zaak ogenblikkelijk aanhangig te maken. Maar hoe zijn we ooit in staat om dat bewijs te geven? Laura kan zich de dag niet herinneren waarop ze naar Londen is gegaan. Even als Mrs. Michelson. Ik was ziek en het wist niets van wat er allemaal gebeurde. Wie zijn er nog die het verder kunnen weten? Er zijn twee mensen die de juiste daten weten. En dat weten zij omdat zij de schuldigen zijn. Sir so, Percival Glyde en Graaf Fosco. Maar je gelooft toch niet dat zij dat ons ooit zouden vertellen? Waarom niet? Al zijn ze kunnen dwingen om te bekennen. Dwingen? Hoe is dat mogelijk? Door één of beide zodanig in een hoek te drijven dat ze niet anders kunnen. Jij kent die mensen niet, Walter. Jij ziet het gevaar niet dat je zou lopen. Ze zijn tot alles in staat om zichzelf te beschermen. Een man kan zichzelf alleen beschermen zolang hij geen zwakke plek in zijn wapenrusting heeft. Vind een zwakke plek en hij kan verslagen worden. Op die manier kunnen wij Sir Percival Clyde verslaan. Alleen als wij het geheim kennen dat zijn leven bedreigt. En daarvan verwijdert er nooit. Nee, dat is niet helemaal juist, Marian. Wij weten door Mrs. Clemens van het schandaal dat heeft plaatsgevonden tussen Sir Percival Clyde en Mrs. Catherine in Wilmingham. Wij weten van de schuldige betrekking die er tussen hen bestaat. We weten, door hetgeen en Kathleen bij het meer van Blackwater Park aan Lawler heeft verteld, dat haar moeder het leven van Sir Percival zou kunnen ruïneren als zij zou willen spreken. Zij moet dus tot spreken gebracht worden, Marion. Bedoel je dat je Mrs. Kesslick op wil gaan zoeken? Ja. Ik ga naar Wilmingham en ik zal proberen daar zoveel mogelijk te weten te komen. En als ik geen succes heb bij Mrs. Kesslick, dan zal ik navragen doen in de omgeving. Wees voorzichtig, Walter. Pas goed op jezelf. Denk eraan dat al onze hoop op jou is gevestigd. Ik beloofde Marian zo voorzichtig mogelijk te zijn... en twee dagen later vertrok ik uit Londen op weg naar Hampshire. In Wilmingham aangekomen informeerde ik naar Mrs. Catherick... en werd mij de straat gewezen waar ze woonde. Een somber kijkende vrouw opende de deur... en vroeg op niet bepaald beleefde toon wat ik van doen. Ik zei haar dat mijn bezoek verband hield met Anne Catherick... En nadat ze even naar binnen was gegaan om haar meesteres in te lichten, vroeg zij mij om binnen te komen. In een stoel bij het raam zat een oude, maar sterk uitziende vrouw. Zij droeg een zwart zijden japon. Haar handen waren in donkergrijze handschoenen gestoken. Haar donkere haar, bedekt door een zwart kapje, hing in twee dikke strengen aan weerszijden van haar gezicht neer. Ze begroette mij met een stem die even hard als uitdagend klonk en even onverzoenlijk wel als de blik in de ogen. Ik begrijp direct dat ik bij deze voorstel slechts een kans zou hebben. De eigen wapenen zou bestrijden. U wil mij over mijn dochter spreken? Zeg me maar wat u op uw hart hebt. U bent ervan op de hoogte dat uw dochter spoorloos is verdwenen? Daar ben ik van op de hoogte. Maar is het nooit bij u opgekomen dat zij misschien dood zou kunnen zijn? Ben u hier gekomen om me te zeggen dat ze dood is? Ja. Waarom? Waarom? Interesseert u dat dan niet? Wat heeft u daarmee te maken? En waarom die belangstelling voor mij of voor haar? Hoe weet u van het bestaan van mijn dochter? Een jaar geleden heb ik haar s'nachts ontmoet, toen we als nachter het gesticht. Ik heb haar geholpen een veilige plaats te bereiken. Daar hebt u verkeerd aan gedaan. Het spijt me zo door haar moeder te horen zeggen. Haar moeder zegt het toch. Hoe weet u dat ze dood is? Ik ben niet gerecht dat u te zeggen hoe ik het weet. Maar ik weet het. Is dat alles wat u me kwam vertellen? Ja. Ik meende dat het u zo interesseert om te weten of zij nog leeft of niet. Als dat de enige reden is, dan dank ik u voor uw bezoek... en zal ik u niet langer ophouden. Uw koele houding, Mrs. Catholic, brengt mij ertoe... om te erkennen dat ik nog een reden had om hier te komen... Dat dacht ik wel. De dood van uw dochter is een voorwensel geworden... om groot leed toe te brengen aan een persoon die mij zeer dierbaar is. Hiervoor zijn twee mensen verantwoordelijk. En één daarvan is Sir Percival Clyde. Juist. U zout mij kunnen vragen waarom ik over deze kwestie praat. Ik vraag u helemaal niets. Dat zijn uw zaken. U interesseert zich wel voor mijn zaken, maar ik me totaal niet voor de uwe. Niettemin zal ik er toch over praten, omdat ik vastbesloten ben Sir Percival ter verantwoording te roepen voor hetgene hij heeft gedaan. Wat heb ik daarmee te maken? Dat zal ik u zeggen. Er zijn bepaalde gebeurtenissen voorgevallen in het leven van Sir Percival die ik beslist moet weten. U weet ervan. En dat is de reden waarom ik naar u toegekomen ben. Gebeurtenissen? Wat voor gebeurtenissen? Gebeurtenissen die zijn voorgevallen in Wellingham toen uw man Koster was... en voor uw dochter werd geboren. Wat? Wat weet u daarvan? Alleen wat Mrs. Clemens mij heeft verteld. Mrs. Clemens is een dwaze vrouw. Heeft zij u gezegd naar mij toe te gaan? Nee. Ah. <laughs> ah ik begrijp het. U koestert een persoonlijke wrak jegens Sir Percival. En ik moet u helpen bij het uitoefenen van uw wraak. Ik moet u alles vertellen van Sir Percival. niet? Dat is heel grappig. Ik ben naar u toegekomen omdat Sir Percival zowel uw als mijn vijand is. U koestert net zo'n wrak jegens hem als ik. Wie heeft u dat gezegd? Ik weet dat u bang voor hem bent. Oh ja? Sir Purcell heeft een belangrijke positie in de maatschappij. Het zou geen wonder zijn als hij bang voor hem was. Hij is een man met veel invloed. Een baronet. Eigenaar van grote bezittingen. Telg van een beroemd geslacht. Wat weet u van hem of van zijn geslacht? Ik weet dat zijn vader Sir Felix Glyde was. Die Blackwater Park erfde van zijn vader. Even als hij het had geërfd van zijn vader. Ik weet dat Sir Felix als jongeman hier in Birmingham heeft gewoond en hier ook is getrouwd. Later is hij van hier vertrokken om zit te nemen van Blackwater Park. Ik weet ook dat hij uiteindelijk naar Europa is gegaan... om daar verder te leven met de dame met wie hij getrapt is. Dame? U verleidt haar. Van Sir Percivals moeder weet ik niets. Maar ik ben hier niet gekomen om met u over familiekwesties te praten. Ik ben hier om... Uw neus te steken in zaken die u niet aangaan. Integendeel. Ik geloof dat ze mij wel aangaan. Hallo, wat u wil. Maar ik heb geen zin om uw nieuwsgierigheid te bevredigen. U weet maar heel weinig. En op mijn hulp hoeft u niet te rekenen om meer te weten te komen. Ik zou er niet er zeker van zijn van hetgeen ik wel of niet weet van Sir Percival. dan van de rest wat ik vermoed. Wat vermoedt u dan wel? Ik zal u zeggen wat ik niet vermoed. Ik vermoed dat hij niet de vader is van N. Hoe durft u zo tegen me te praten over hens vader? Hoe durft u te beweren die wel of niet haar vader was? Maar dit is niet het werkelijke geheim tussen u en Sir Percival. Dat had nooit bewaard kunnen blijven in zo'n kleine plaats als Nee, het mysterie dat het leven van Sir Percival bedreigt is niet ontstaan bij de geboorte van uw dochter... en is niet geëindigd met haar dood. Het geheim dat u beiden deelt is veel gevaarlijker, is veel erger. Verdreend. Verlaat ogenblik uit mijn huis. En laat je hier nooit meer zien. Ook niet als ik u over Sir Percival nieuws kan brengen dat u niet verwacht? U kunt nog geen nieuws brengen over Sir Percival dat ik niet verwacht. Uitgezonderd het nieuws van zijn dood. Als uw oordeel over hem dat zo hard is en uw gevoel voor recht zo groot, dan zou u de persoon moeten zijn die mij behoorde te helpen. ...deze man te vernietigen. hem zelf. Vernietigen. hem. Kom dan terug. En wacht dan af... ...wat ik heb te zeggen. Zonder verder nog een woord... ...verliet ik het huis. Die minachtende opmerking van Mrs. Catholic... ...over de moeder van Sir Percival... ...had mij nieuwsgierig gemaakt. En ik besloot te proberen... ...iets meer van haar te weten te komen... ...haar naam en haar afkomst voordat ze was getrouwd. Ja, de gedachte kwam zelfs bij mij op dat ze misschien niet getrouwd was. Ik ging onmiddellijk naar de kerk van Wormingham... ...om mijn onderzoek te beginnen met het naslaan van het huwelijksregister. Ik vond de koster in de consisturiekamer... ...en ik vroeg hem of ik het boek erin zagen kon krijgen. Ja, huwelijksregister? Uh, Ach, natuurlijk, sir. dat kunt u. Uh, welk jaar moet u ongeveer hebben? Ik interesseer mij voor het huwelijk van de ouders van iemand die 45 jaar geleden is geboren. 45 jaar? Ja. Uh, laat eens kijken, dat. Uh, dat wordt dan. Ja. welk jaar, Ik ben namelijk niet zo goed in rekenen. Uh, dat zou dan. Uh, 1805 zijn? Het huwelijk is dus misschien voltrokken in 1804. Oh, dan wilt u dus beginnen met 1804? Uh, ja, ja. Nou, ik zal het register voor u uit de kast halen, zwaar. Ja. Nou, dat is uh, een, uh, een heel oude kast. Huh? Ja, zegt u dat wel, sir. Ja, ja, ja. Ik zou zelfs niet kunnen zeggen hoe oud dan. Huh. Ik zou zo denken dat dergelijke belangrijke boeken toch beter in een stalen safe bewaard konden worden. Huh, wonderlijk dat u dat zegt, sir. Dat zijn precies de woorden van de oude notaris, Mr. Mountbrow. toen hij nog leefde. Hij zei ook altijd... ...waarom worden daar gisteren niet in een stalen zeef bewaard? Die, die oude kast kan ik met mijn wandelstok openbreken. <laughs> dat zou helemaal niet zo moeilijk zijn. Hè? Eh, maar ja, kijk... hem uh, is maar een klein plaatsje. Hè? Het is geen Londense. Hè? We zijn hier eigenlijk allemaal ingeslapen. Oh, oh. eh, we zijn niet met de tijd meegegaan. En die oude kast zal wel net zo lang gebruikt worden... ...dat het hier uit elkaar valt. Ja, en daarom had de oude Mr. Walsbro altijd een kopie bijgehouden van het register in zijn kantoor, in Alsbury. en dan van tijd tot tijd die kwam hij op zijn oude schimmel hier naartoe om het bij te houden ja, vandaag of morgen gebeurt er iets, zei hij altijd. En als dan het de register verloren raakt of gestolen wordt, ja... dan zal men toch blij zijn met mijn kopie. Hm? Een heel verstandig man die notaris. Ja, ach, mensen als Mr. Wansborough zijn tegenwoordig niet makkelijk meer te vinden, sir. Nee hoor, zelfs in Londen niet. Uh, uh, wat is er na de dood van Mr. Wansborough met die kopie gebeurd? Weet u dat ook niet? Ja, zeker, sir. Toen is hij in bezit gekomen van zijn zoon. De jonge Mr. Wansborough en... En zover ik weet, bewaart hij hem nog steeds in zijn kantoor in Northbury. Net als zijn vader altijd heeft gedaan. Maar, welk jaar zet u ook alweer, sir? Uh... 1804. 1804, ja, 1804. Oh ja, ja, ja, hier hebben we hem. Juist, yes, ja, ja. En, en dit is dan het jaar dat u moet hebben? Ja, doet u maar kallemans, sir. Ik heb de tijd. Ik ging zorgvuldig alle huwelijken na... die dat jaar gesloten waren... zonder rechten te vinden wat ik zocht. Maar eindelijk... ik was al teruggegaan tot december 1803... had ik succes. Onder aan de bladzijde... samengedrongen in een kleine ruimte... las ik Sir Phyllis Glyde... en Cecilia Jane Elster... van Parkview Cottages... Knowsbury, 11 september. De behulpzame kosten vertelden mij... dat het naar Knowsbury ongeveer 10 kilometer was... En ik besloot erin te gaan om een onderzoek in te stellen naar de antecedenten van Miss Elsbeth. En het kwam mij voor dat ik mij daartoe het beste kon wenden tot de zoon van de oude Mr. Brunsborough. Later op de dag bezocht ik hem op zijn kantoor in Knowlesbury. Hij bleek een vriendelijke, joviale jonge man te zijn die meer de indruk maakte van een landedelman dan van een rechtsgeleden. Gaat u zitten, sir. Dank u. Uh, ik zou willen beginnen met te zeggen dat uw naam mij werd genoemd door de kosten van de kerk in Welmingham. Ah, de oude John Bassett. Bijzonder aardige kerel. Hij was heel behulpzaam. <laughs> maar ook een beetje bubbelziek, vindt u niet? Oh, ja, een beetje. Ja. <laughs> ik weet het, ik weet het. Dat zal u nooit afleren. Maar hij is van de goede soort. Hij werkte hier toen mijn vader nog leefde. Uh, dat vertelde hij, ja. ja. Um, hij sprak mij ook over de kopie van het huwelijksregister dat uw vader hier in bevaring had. Ja! ja. Ik geloof dat die copie kopie de trots van zijn bezittingen was. Het was een stokpaadje van hem. Het zou hem groot genoeg hebben gedaan als hij had kunnen beleven... dat er toch nog iemand was die er gebruik van wilde maken. Volgens familie-aangelegenheid ben ik bijzonder geïnteresseerd in een bepaald huwelijk. En ik zou het zeer op prijs stellen als u mij door middel van die kopie zou willen helpen. Oh, als ik u kan helpen, vanzelfsprekend. Ik zal het er gisteren voor u uit de safe halen. Graag. Nou, dit de best alweer met zo'n hart hoe voorzichtig wij moeten zijn met kritiek te uiten op de eigenaardigheden van oudere mensen. Ik heb deze liefde van de oude heer altijd nogal dwaas gevonden geweest ik. Maar het geeft nu toch zijn nut. In uh, welk jaar is het bewuste huwelijk gesloten zijn? In 1803. 1803. Dat was een heel lang terug. In september 1803. Het huwelijk van Sir Felix Glyde en Cecilia Jane Elster uit deze plaats. Ja. 1803. Hier hebben we het. September, September, September... Eh, het staat onderaan de bladzijde. Ja, ja, ja. Sir Felix Clyde, zei je. Ja, op 11 september, ja. ja Clyde, Clyde. Ja. Ik zie niet. Het staat niet op deze bladzijde. De laatste aantekening is Charles Henry Willis... en Elizabeth Morgan op de 4 september. De volgende, de, de volgende is pas oktober. De 20 oktober. Maar dan is daar niets meer tussen. Nee, niet. Bent u er zeker van dat het 1803 was? Absoluut. En dat en huwelijk is gesloten in september? Ja, op de 11e. Hey. Tot morgen heb ik het zelf nog gezien in het register in Wilmingen. Dat, dat is vreemd. Dat ziet u zelf maar. Huh? Hier staat het huwelijk van de 4e september. En verder is de bladzijde onbeschreven. En bovenop de volgende bladzijde, het huwelijk van oktober. De aantekening die ik in Wilmingen heb gezien, stond onder het huwelijk van de 4e september. Niet? Ja, ja, ik heb de naam onthouden. Ik weet dat die aantekening Charles Henry Willis betrof. En daarna kwam Sir Felix Glyde. Het hart klopte mij in de keel toen ik het kantoor van Mr. Wansbrother liet. Ik had een belangrijke ontdekking gedaan. Een ontdekking die mijn grote macht gaf over Sir Felix Glyde. Dit was zijn geheim geweest en ik kende dat nu. Maar allereerst moest ik het bewijs in handen zien te krijgen. Ik moest dus weer terug naar Wilmingham en de kosten vragen of ik de betreffende bladzijde uit het register mocht overschrijven. Het begon al te schemeren. Toen ik mij op weg begaf naar Welmingham. En toen ik het eindelijk had bereikt, was het al ver in de avond. In het donker schitterden de lichten van de huizen en van de winkels. Maar er was één lichtschijnsel dat mij bijzondere aandacht trok. Het was feller dan de andere en het scheen steeds groter te worden. Plotseling hoorde ik in de verte de bel van een waren. Toen ik weer naar het schijnsel keek, was het aangegroeid tot een onheilspellende gloed en toen plotseling zag ik als een silhouet tegen het schijnsel de donkere massa van de kerk teuren. De kerk stond in brand. Oh, lees toen de kerk binnen maar wie? Ja, ja, dat is toch niet bekend. Wat hij heeft gedaan, heeft de binnenhof gesloten. De deur heeft zich vastgezet. Hij kan er niet meer uit. Ja, en nee, hij komt er ook niet meer uit. Ze misten niet levend. Kijk, waar gaat die vlammen? Ja, wat ben ja, je dan ooit dat is een fakkel? En waarom proberen ze niet door de dakramen naar binnen te komen? Ja, probeer het maar. Je bent geroosterd voor je het beest. Als je het mij vraagt, dan is het zijn vrienden loon. Ik maar niet met gestolen sleutels naar binnen gaan. We hebben hem gevonden. in de concessoriekamer. Op de vloer. Achter de deur. He, wie was het? Ja, uh, niet hier nog hier vandaan. Vreemdeling, zeg. Ja, wat had je anders verwacht? Die groeiende oven. Die stikt in de rook. de de vuurgloed minder worden. Witte stoomwolken stegen naar boven. Smeulend houtwerk gloeide nog rood op in het donker van de avond. Wat eens de consistoriekamer van de kerk was geweest, was nu één rokende puinhoop. Plotseling wilde een beklemmende stilte. De mensen weken terug om deurgang te verlenen aan een paar politieagenten. Het schijnsel van hun lantaarns verlichte het zeildoek... ...waarin het lichaam was gewikkeld van de man die in het vuur de dood gevonden had. Het duurde niet lang of de identiteit van de dode vreemdeling was in het hele dorp bekend. Een bediende verklaarde dat het zijn meester was. Hij had op die dag naar Welmingham gereden. En het onderzoek van een gouden horloge... Toonde in de binnenzijde gegraveerd het wapen en de naam van Sir Percival Clyde. Dus u bent teruggekomen? Ja, mevrouw Schettelik. Toen ik gisteren bij u was, had ik niet kunnen vermoeden... ...dat u vandaag in staat zou zijn... ...om het enige nieuws over Percival te brengen... ...dat ik niet verwachtte. Ja. Op een dergelijke tijding had ik niet durven hopen. Dank u, sir. En weer wel van uzelf. U hoeft mij nergens voor te bedanken. Integendeel, ik moet u voor heel veel bedanken. Door uw ingrijpen... ...hebt u de val van Percival bewerkstelligd. Uw onderzoekingen hebben hem zo bang gemaakt dat hij gedwongen werd de stap te doen die hem in de dood heeft gedreven. U hebt zei het buiten uw medeweten, in dienst gesteld van 23 jaar van haat en wraakgevoelens, mijnerzijds. En daarvoor ben ik u veel verzorgd. En beschouw ik u als een vriend. Vernietig Sir Percival, heb ik u gezegd kom dan terug en wacht af wat ik dan heb te zeggen. Ik zal het u zeggen, zeg. Mrs. Catherick, toen ik gisteren hier was... ...hebt u mij verschillende vragen gesteld waarop ik het antwoord heb geweigerd. U was vooral nieuwsgierig naar bepaalde privé-aangelegenheden... ...waar u, ondanks uw scherpzinnigheid... ...nog steeds niet achter ben gekomen. Goed. Goed, dat is misschien een manier om u mijn dank te betuigen. Stel die vragen opnieuw. Ik ben nu bereid ze te beantwoorden. Toen u in Wilmingham kwam wonen... ...was uw man koster van de kerk. Na enige tijd nam Sir Percival Blight zijn intrek in het dorp... ...en u kwam met hem in contact... Dit wekte de argwaan en jaloezie van uw man, met als gevolg dat hij u verliet. Mijn man was een sukkel. Mogelijk, maar uh, u hebt hem wel reden gegeven voor zijn jaloezie en argwaan. U had vaak heimelijke ontmoetingen met Sir Plesse niet? Ja. En u kreeg geschenken van hem? Ook dat. Ik zal u niet vragen wat die geschenken dienen. Ik zal het u zeggen. Uh, Ze waren bedoeld om me om te kopen, en ondanks die wetenschap. Accepteerde u die? Waarom niet? Geen enkele vrouw is daar tegen bestand. Vooral niet als ze dingen krijgt die ze graag wil hebben. En er zo weinig voor hoeft te doen. In dit geval moest ik alleen Sir Percival de sleutels van de kerk geven. Zonder dat mijn man ervan wist. Ja, maar u moet toch hebben geweten dat dat verkeerd was? Ja, natuurlijk wist ik dat. Maar ik had er geen nadeel van. En daarom maakte ik me er ook geen zorgen over. En natuurlijk was er wel niet gevraagd... ...waarom hij zich op zo'n slinkse manier toegang tot de kerk wilde verschaffen. Jawel. Hij zei dat hij het huwelijksregister wou inzien... ...dat in de consistoriekamer was opgeborgen. Hij vertelde me toen ook van de ongelukkige situatie waarin hij verkeerde. En ik was dwaas genoeg om nog iets van medelijden met hem te hebben. En dat was precies waarop hij had gerekend... Wat was die ongelukkige situatie? Weet u dat niet? Well, ik heb het vermoeden dat zijn ouders niet getrouwd waren. Ze konden niet trouwen. Nou, oh, niet. Zijn moeder Jane Elster was al getrouwd in Ierland. Maar de man had haar verlaten. Zij en sir Felix Blight leefden teruggetrokken in een huisje bij de rivier. Niemand vermoedde dat ze geen man en vrouw waren. Waarom ook? Toen ze van hier vertrokken, omdat Sir Felix in bezit kwam van Blackwater Park, namen ze hun geheim met zich mee. Maar daar bleven ze niet lang. De dominee van het dorp werd niet nieuwsgierig en ging het met hem bemoeien. Sir Felix kreeg woorden met hem, ze verlieten het land en vertrokken naar Europa. Sir Percival was hun enig kind. Hij werd in Frankrijk geboren, zoals hij zei. Na de dood van zijn vader en moeder kwam hij in Engeland. En stelde zich in bezit van een titel en een landgoed waarop hij geen enkel recht had? Nou, niet volgens de wet, maar wie zou zijn aanspraken betwisten? Niemand. Zijn vader en moeder waren altijd beschouwd als een echtpaar. Zijn vader had geen testament nagelaten, dus was hij heer en meester op het landgoed. Hij kon alleen geen geld op zijn eigendom lenen. Want daarvoor moest hij de trouwakte. ...van zijn ouders kunnen tonen. En dat was zijn probleem. En u hield hem met het vervalsen van die acte. Met het plegen van bedrog. Ik dacht er niet aan als een bedrog. Hij zei dat er in het register nog een open plaats was... ...in het jaar waarin zijn ouders getrouwd hadden kunnen zijn. Het enige wat hem te doen stond, was het handschrift na te bootsen en de huwelijksverbintenis in het boek te schrijven. Dan zou hij de papieren krijgen die hij nodig had. Och, ik zag hem niet zoveel kwaad in. Hij zou zelfs zijn moeder mee rehabiliteren. Al was ze dan al gestorven. Is het nooit bij u opgekomen dat u zich medeplichtig maakte aan een misdaad? Toen niet. Maar later. Toen hij alles van me had gekregen wat hij verlangde... en hij me begon te dreigen... En toen besefte ik pas wat ik had gedaan... wat een dwaas ik was geweest. Ik was met open ogen in de val gelopen die hij voor me had opgezet. Hij betrok me in een schandaal in het dorp. En dat gaf hem macht over mij. Hij weigerde dat schandaal te weerleggen. Ik zei hem dat als hij dat niet deed... ...ik iedereen alles van zijn bedrag zou vertellen. En toen... ...toen waarschuwde hij mij. Ik had hem geholpen... ...bij het uitvoeren van een ernstig misdrijf. En als ik zou praten... ...dan zou ik net zo goed verloren zijn als hij. En daarom zei u niets. Natuurlijk niet. En zeker niet. Toen u mijn aanbod deed... Als beloning voor mijn diensten was hij bereid om mijn jaarlijkse toelage te verstrekken Op voorwaarde dat ik mijn mond zou houden. En zonder zijn toestemming wel men hem niet zou verlaten. Dat betekende dus met andere woorden dat u voor de duur van uw leven hier een gevangene was. Ja, dat kon ik anders doen. Ik was alleen terwijl ik binnenkort een baby zou verwachten. Oh, ik zou liever doodgaan dan overgeleverd te zijn aan de genade van die weggelopen man van me. Ik had een beter inkomen en een beter dak boven mijn hoofd dan de meeste vrouwen hier. Die me de rug toedraaiden. Ja, de deugd gaat bij ons in katoen gekleed. Ja, ik droeg zijde. Ik nam zijn aanbod aan En maakte er het beste van. Ik heb strijd moeten roeren met mijn respectabele buren. Maar die strijd heb ik galantrijk gewonnen. In de laatste twintig jaar heb ik voldoende gespaard om verder heel comfortabel te kunnen leven. En zelfs nu, terwijl ik vrij ben, voel ik er niet voor om Wilmingham te verlaten. Ik ben nu een algemeen geacht. Ingeretenen geworden. Zelfs de dominee neemt zijn hoed voorwaarts op dingen die. Muziek. En uw dochter Anne? Wist zij alles van hetgeen u mij nu hebt verteld? Mijn dochter wist niets. Maar zij wist toch wel dat ze per se een geheim had: een geheim dat u bekend was en dat hem zou kunnen ruïneren. Ach, op een keer toen ik buiten mezelf was, hoorde ze dat ik hem uitmaakte voor een bedrieger die ik zou kunnen ruïneren. Dat was alles wat ze wist. Maar op zekere dag herhaalde ze mijn woorden in zijn tegenwoordigheid en dreigde hem alles te zullen vertellen. O, hij was razend. Hij dacht dat ik haar een geheim had verraden. En hij wou haar laten opsluiten in een gezicht. En dat hebt u goed gevonden. Ach. Ik dacht dat het voor haar beter zou zijn als ze een goede verzorging zou krijgen. Bovendien zou ze dan uit een weg zijn. Waar ze door ondoordachte uitlatingen... Erg aan een verdenking zou kunnen zaaien. Maar ik heb mijn plicht gedaan als moeder. Ik heb geweigerd haar op te laten nemen in een publieke inrichting. Daar was ik te trots voor. Mijn kind zou niet gekleed gaan in ordinaire gezichtskleding. Dankzij mijn onvoorzettelijkheid werd ze ondergebracht in een particuliere toonieren inrichting. Juist. Maar één ding is nog niet verklaard, Mrs. Catherine. Die treffende gelijkenis van uw dochter met Laura Ferry. Een gelijkenis die zulke, zulke tragische gevolgen heeft gehad. Dat zal ik u ook verklaren. Ik zal niets voor u achterhouden, mijn vriend. Voordat ik met John Catherick trouwde, werkte ik op Vanekal bij Southampton, het huis van majoerd Dunnestal. Sir Percival was een vriend van hem. Dus u had Sir Percival al ontmoet voor u naar Birmingham kwam? Nou, dikwijls. Ik kwam vrij geregeld naar Vanekal En dezelfde trap van nog een heer. Hij was bijzonder knap. ...maar ook bijzonder vrijpostig en waar het vrouwen betrof. Hij was vlot, luchthartig en impulsief. En... Ik was jong, knap en eerzuchtig. Ik voelde me gevleid door zijn authentisch... ...moet ik nu nog meer zeggen. Uitgezonderd de naam van de heer. Maar die kent u al. Ken ik die? Je hebt toch wel gehoord van Philip Fairy? Philip Fairy? De vader van Norbert Fairy? En van Catherine. Is uw nieuwsgierigheid nu tevreden? deel van De Vrouw in het Wit. Een seriehoorspel geschreven door Wilkie Collins. De rolverdeling was als volgt. Marion Helcom, Annemarie marie van Ees, Walter Hartwright, Jan Burkus, Mrs. Ketterick, Rolien Numan, John Bassett, Tony Folletta, Mr. Wandsborough, Hans Veerman, en vijf voorbijgangers, Alex Vasi Jr., Giel de Kruijf, Donald de Marcas, Hans Simonus en Jan Verkoer. De regie had dik van put.